Twee uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Nigeria is het brein achter de aanslag met Kerstmis ontsnapt aan de politie. De man was opgepakt in de hoofdstad Abuja. Een lokale politiechef had de opdracht gegeven de verdachte naar een ander politiebureau te brengen. Onderweg werd de auto aangevallen door gewapende mannen, waardoor de verdachte kon wegkomen. De man zou verantwoordelijk zijn voor de aanslag met Kerstmis op een kerk net buiten Abuja. Daarbij kwamen 38 kerkbezoekers om het leven. De Nigeriaanse politie is een onderzoek begonnen naar de politiechef die opdracht gaf om de arrestant naar een ander bureau te brengen. Nigeria wordt geteisterd door aanslagen van de terreurbeweging Boko Haram. Die wil strenge islamitische wetgeving in het hele land en is verantwoordelijk voor een reeks aanslagen op christenen. Minister Schippers mag doorgaan met haar experiment met vrije prijzen voor tandartsen. De Tweede Kamer is kritisch over het project, maar een meerderheid blijft het steunen. Sinds twee weken mogen tandartsen hun eigen prijzen bepalen... maar verzekeraars vergoeden niet automatisch elke rekening. Soms moeten mensen bijbetalen. In Las Vegas is funkmuzikus en componist Jimmy Castor overleden. Hij was saxofonist en percussionist en zijn band speelde allerlei stijlen... zoals doo-wop, R&B, soul en funk... Zijn band, de Jimmy Castor Bunch, is onder meer bekend... van het nummer It's Just Begun uit 1972. Samples uit zijn werk zijn meer dan 3000 keer gebruikt door andere artiesten. Stukjes uit It's Just Begun zijn onder meer opgenomen... in de muziek van hip-hop-artiesten als de Two Life Crew... Kenya West, Ice Cube en Mos Def. De muziek van Castor werd ook gespeeld door de Spice Girls... Christina Aguilera en Madonna. Jimmy Castor is 64 jaar geworden. Het weer vrij helder en behalve aan, vlak aan de kust een temperatuur van enkele graden onder nul. Vanochtend eerst wat bewolking en een graad of drie. Later toenemende bewolking met middagsregen regen en een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Bastiaan Nachtegaal en Anne de Jong. Het is dinsdagnacht, het prille begin van 18 januari. U luistert naar Nog Steeds Wakker van Omroep WNL? U bent nog steeds wakker en wij zijn dat ook. De komende twee uur kijken we naar de dag die is geweest. En natuurlijk werpen we een blik over de grens met nieuws uit andere wakkere landen. Twee minuten over twee. Dubbel zoveel betalen om je grote auto te parkeren. Binnenkort is het misschien wel realiteit in Amsterdam. Daarover later in dit programma meer. Maar nu eerst het gesprek van de dag. Want bizar en niet te tolereren, zo noemde minister Schippers van Volksgezondheid... het feit dat therapie om mensen te genezen van hun homoseksualiteit... vergoed wordt vanuit het basispakket. De ChristenUnie denkt daar anders over. Zij vinden dat mensen daar zelf voor moeten kunnen kiezen. Esmee Wiegman beheert in de Tweede Kamer de portefeuille Volksgezondheid voor de ChristenUnie. Mevrouw Wiegman, goedenacht. Hallo. Begrijpt u de ophef rond, uh, rond deze vergoeding van homotherapie? Um, eigenlijk niet. Um, want um, minister Schippers die, uh, noemt het bizar. Maar eigenlijk vind ik de uitspraak van minister Schippers eigenlijk bizar. Uh, omdat het natuurlijk wel de vraag is van waar hebben we het nu met elkaar over. En uh, volgens mij gaat het simpelweg uh, om een organisatie, different... Uh, die hulpverlening biedt aan mensen uh, die worstelen met vragen over hun homoseksualiteit. En um, er zijn een groot aantal mensen die kiezen voor deze organisatie different... om daar gesprekken te voeren... En er zijn een heel groot aantal mensen die bijzonder tevreden zijn over deze vorm van hulpverlening en zeggen dit helpt mij verder. En er is alle vrijheid om voor deze organisatie te kiezen. Maar er is natuurlijk ook alle vrijheid voor mensen om te zeggen dit is niet mijn organisatie. En uh, ik ga met mijn vragen graag ergens anders naartoe. Dan is het ook goed. Ja, maar je zou kunnen zeggen genezen van homoseksualiteit betekent dat het een ziekte is. Dat is het volgens mij al sinds de jaren tachtig niet meer. Um, nou goed, je kan je sowieso afvragen of die therapie dan ergens op slaat. Maar zeker dat het betaald moet worden uh, in het basispakket. Dat is toch ja, eigenlijk mij. Maar volgens mij is dit een beetje het punt waar uh, het uh, eigenlijk vrijwel direct uh, misloopt en scheef loopt in de communicatie. Uh, er worden hier oordelen geveld uh, op basis van bepaalde vooronderstellingen. Uh, Different, die, die neemt ook in de eigen persverklaring ook afstand van, uh, van zaken als uitgaan van ziekte uh, en, en behandeling en genezing. Um, maar die zegt, wij bieden hulpverlening aan mensen... die worstelen met, uh, met hun vragen over hun homoseksualiteit. Ja, maar ze willen wel graag dat mensen na afloop van die therapie... niet meer uh, homoseksueel zijn zoals normaal gesproken homoseksuelen dat zijn. Dat nou, is goed, toch echt de bedoeling? Uh, nou, ik, ik, ik denk dan toch dat het heel erg belangrijk is... om, uh, om uh, zeg maar de informatie van die organisatie zelf ook uh, ter harte te nemen. En ik vind het ook ontzettend belangrijk op het moment dat er vragen zijn... over de kwaliteit en professionaliteit van de hulpverlening van zo'n organisatie. Laat de inspectie daar naar kijken en een oordeel over hebben... voordat we met z'n allen uh, politiek hier overeen rollen. Maar hoe denkt u dan over het principiële punt? Hoe denkt u over het punt dat mensen die homoseksueel zijn daar gewoon uh, uh, zich vrij in moeten kunnen voelen. Niet het idee moeten hebben dat uh, zeker niet de overheid zich daarmee bemoeit. En dus ook niet het moet gaan goedkeuren via uh, de zorgverzekering... dat er organisaties zijn die het daar eigenlijk niet mee eens zijn dat dat moet kunnen. Dat is toch ook een ja. principieel uh, iets wat je als overheid niet moet willen zeggen... Nee, maar wat nou mijn, juist mijn principiële punt is... is dat er nou juist keuzevrijheid moet zijn. En dat wij niet op basis van uh, uh, ideologische voorkeuren... al bij voorbaat organisaties uitsluiten. Maar dat we zeggen, um, uh, er is de mogelijkheid uh, van hulpverlening. We laten aan een inspectie over uh, of de kwaliteit van die hulpverlening in orde is. Laten ze dat maar toetsen. En op het moment dat het in orde is en een organisatie voldoet aan de voorwaarden uh, die hangen aan de zorgverzekeringswet. Ja, dan staat er helemaal niks in de weg om deze hulpverlening te bieden. Maar het stoort mij nou juist uh, dat eigenlijk die vrijheid beperkt wordt... door direct eigenlijk op basis van um, ideologische oordelen en uitgangspunten... om bijvoorbeeld al te zeggen die organisatie en die vorm van hulpverlening deugt niet. Het gaat gewoon niet om een verbod van die organisatie. Het gaat gewoon om de vraag of je uh, het moet betalen. Ja, oké, okay, maar als dan zo'n organisatie gewoon simpelweg voldoet aan de kwaliteitseisen die een inspectie stelt en aan de, de vergoedingsregelingen die een zorgverzekering stelt, dan is het in orde. Kijk, waar we natuurlijk wel een politieke discussie over kunnen voeren... En, en dat is een discussie die elk jaar weer terugkomt. Wat komt er in uh, het vergoedingenpakket uh, te zitten en wat niet? Maar dat doen we altijd op basis van een pakketadvies... van het College van Zorgverzekeringen. Ja, u verbaast zich erover dat iedereen er zo overheen gevallen is. Uh, nee, of u zich erover verbaast of niet, het is gebeurd. En het lijkt zo dat heel veel mensen het wel met de minister eens zijn. En de minister die wil zo snel mogelijk van deze vergoeding af. Uh, kunt u daar nog wat aan doen als ChristenUnie... behalve uw eigen standpunt verkondigen concreet nog tegenhouden, deze maatregelen? Nou, ik ben wel heel erg benieuwd wat de minister vandaag heeft gezegd... van dit moet allemaal zo snel mogelijk stoppen... op basis van welke argumenten ze dat gaat doen. Op het moment dat uh, uh, uiteindelijk vastgesteld gaat worden... dat uh, deze organisatie conform uh, de regels opereert... en de inspectie zal ook zeggen... Uh, nou, uh, de kwaliteit van de hulpverlening deugt. Daarvan heeft Different ook gezegd... laat die inspectie maar komen, wij zijn volkomen transparant. Maar dan vraag ik me dus af, als dat zo is... hè? Ze, ze, ze, ze werken volgens de regels en ook volgens de kwaliteitsregels... dan vraag ik me af op basis waarvan een minister dan vervolgens toch gaat zeggen... Uh, en toch deugt het niet en ik stop dit. Goed, u hebt er dus weinig op tegen, zoveel als duidelijk. Dank voor die uitleg in ieder geval, mevrouw Wiegman van de ChristenUnie. Graag gedaan. Waar de ChristenUnie ontzettend tegen het voorstel van de minister... is om homotherapie uit het basispakket te halen, is de PvdA juist voor. Achmed Markoes van de Partij van de Arbeid liet vanmiddag zijn verontwaardiging... blijken tijdens het vraaguurtje, meneer Markoes. goedenacht. Ja, Ja, Wat dacht u toen u in trouw last dat die therapie vergoed wordt vanuit het basispakket? Nou ja, inderdaad. Uh, Bizar en onacceptabel. Omdat je daarmee eigenlijk uh, impliciet of expliciet uh, um, zegt dat uh, de geaardheid van uh, homoseksuelen ja, een ziekte is die uh, je kunt genezen. En uh, we wisten natuurlijk wel van die van die religieuze uh, rituelen en, en genezingen... Uh, die kwamen in, uh, de afgelopen jaren wel vaker uh, in beeld. Uh, maar nog niet dat, dat het dus vanuit uh, nou ja, de, de, de verzekeraars zeg maar, werd, uh, werd vergoed. Nee, nou zegt die club zelf dat ze dat akelige termen vinden... dat ze er niet blij mee zijn dat dat zo gebruikt wordt, genezen en ziekte... Ja, maar ja goed, uh, dat, dat is natuurlijk wel wat ze we zeggen. Dus ze proberen van, uh, uh, van, van uh, ja, ze proberen je af te helpen van je homo zijn. En je mm. en, en, uh, te maken. En ja, en juist homo's en, en lesbiennes weten we. Die, die hebben voordat ze uit de kast komen een hele lange zware worsteling met zichzelf. Uh, en, uh, en, nou ja, en als er uh, dus uh, nu mensen zijn, maar ook nog eens een. Uh, laten we zeggen, een betrouwbare zorgverzekeraar, die op een gegeven moment ook zegt: van Nou, uh, het, is, het, is, uh, het is blijkbaar te verhelpen en daarom financieren we het, of vergoeden we het, ja, dan, ja, dan is, dat, is dat verkeerd en, uh, en uh, ja, het is onacceptabel. Ja. Nou hadden we zojuist een gesprek met uh, Ismee Wiegman van de Christenunie. Uh, zij zegt: Het feit dat mensen deze therapie kunnen krijgen, dat ze hier zelf voor kunnen kiezen, dat is een vorm van vrijheid en dat moet je mensen niet afnemen. Ja, natuurlijk zijn, zijn mensen vrij om uh, um, um te kiezen wat, wat, wat te doen. Uh, maar het gaat ons wel om dat je uh, nou ja, die maar, dat je die ontmaskert, zeg uh, uh, dat je, uh, ontmasker, je bloot ligt... en dat je, dat je op een gegeven moment ook uh, een, een klimaat schept... waarin mensen gewoon vrede kunnen hebben met, met zichzelf uh, met hun geaardheid. En op het moment dat je uh, als, als samenleving of als overheid... Uh, gaat, gaat, gaat uitdragen dat, uh, nou ja, dat, dat als je wil dan kun je je laten helpen en dan financieren we dat ja dan, dan zeg je daarmee eigenlijk dat de geaardheid van mensen gewoon een ziekte is maar het is niet geheel toevallig dat de tegenstand tegen het plan van minister Schippers komt uit de, de christelijke hoek. De, de ChristenUnie en de SGP zijn uh, tegen uh, het, dit uit het, uh, het pakket halen. Uh, want uh, de groep die zij vertegenwoordigen, daar zitten homoseksuelen bij die net zo goed gelovig zijn... en die vanuit hun geloof eigenlijk geen homoseksueel mogen zijn. En die denken, nou uh, wellicht, ik wil het graag onderdrukken, want het mag niet van mijn god. Uh, en daarvoor komt uh, de ChristenUnie en de SGP komen voor dat soort mensen op. Uh, die, die mensen die hebben nog meer moeite om uit de kast te komen. En die willen dat misschien voor zichzelf helemaal niet. Moeten die niet gewoon ook geholpen kunnen worden? Ja, maar die, die zouden dan moeten zeggen van uh, je bent wie je bent. Uh, je bent uh, geschapen door de schepper uh, zoals je... Maar als ze dat uh, nou niet willen vanuit een bent... overtuiging. Ze willen eigenlijk, ondanks dat ze het misschien zijn, in de diepst van hun ziel eigenlijk geen homoseksueel zijn. En ze, worden, ze kunnen worden geholpen door zo'n zo therapie. Ja, maar dat, is, dat, dat blijkt uit, uit alles dat dat echt uh, ja kwakzalverij is. Dus dat dat, dat, uh, dat, dat, dat dat niet zo werkt. En, en, en bovendien uh, vind ik dat je niet vanuit gemeenschapsgeld... zeg maar, uh, dergelijke therapieën uh, moet, uh, moet vergoeden. Omdat je daarmee uh, gewoon, uh, nou ja... Uh, eigenlijk gewoon uh, impliciet zegt dat... dat of expliciet dat, dat iemand ziek is en dus geneten moet worden... En, en, en, en, en eigenlijk ook de mensen iets, iets voorhoudt... Ja, wat, wat eigenlijk onzin is. Uh, dat, dat je dus ineens een, ja, een andere geaardheid kunt hebben... doordat je zo'n tiratie ondergaat. Kijk, dat, dat, dat, dat, dat, men, dat, dat iemand een worsteling met zichzelf heeft... Ja, dat weten we. Dat, dat, dat heeft iedereen met zichzelf om zichzelf te accepteren... en homens nog veel meer. Maar dat komt vooral omdat die omgeving afwijzend is. Hè? Dus het, het is... Het is uh, het is veel beter als die kerken wat, wat toleranter zouden zijn... Uh, in uh, het accepteren, respecteren van, van homo's uh, ja, zoals ze zijn. Ja, Dus wat voorstanders zeggen... Uh, de overheid moet zich niet bemoeien met deze morele keuze... of je wel of uh, geen homoseksualiteit tolereert. Daarvoor zegt u, wij moeten als staat die keuze wel durven maken. Uh, wij moeten als overheid in ieder geval... Uh, dit soort kwakzalverij en, en onzinnige... Uh, uh, therapieën uh, moeten we bestrijden. Maar ook die intolerantie naar homo's toe. En, en, en mensen die homo's uh, typeren als ziek. Ja, Nou ja, die, die, uh, dat is onacceptabel. Ja, de minister Schippers die, uh, wil in ieder geval zo snel mogelijk uh, van de vergoeding voor uh, ja, de, de genezing van homoseksualiteit vanuit het basispakket. Daar wil ze in ieder geval vanaf. En ze heeft een medestanden gevonden in de PvdA namens Ahmed Markoes. Dank u wel voor je toelichting. Robert Vlos van de VVD Amsterdam... die wil zichzelf heel erg populair maken op het gemeentehuis. Hij is namelijk van plan om 60 miljoen euro te bezuinigen... door minder ambtenaren uh, ja, daar op het museum... of op het museum op het gemeentehuis rond te laten lopen. Hij gaat erover zometeen meer vertellen in Nog Steeds Wakker. Maar eerst muziek. Ja, 13 minuten over twee. Tegenwoordig zijn we uit elkaar gedreven. Europa, Azië, Afrika. Maar vroeger was dat wel anders. Miljarden jaren geleden was er één groot supercontinent... Pangea heet dat. En onze band van vanavond ook. Ik weet niet of dat grootspraak is of niet. Uh, welkom in ieder geval. Ja, dankjewel. dankjewel. Ja, zijn jullie uh, terug naar de oertijd waarin alle continenten nog één waren? Ja, ja een beetje wel. Hè. Dat moet natuurlijk groots en machtig klinken. Uh, en, uh, nou, vroeger was het natuurlijk voor een andere reden dat, uh, dat we Pangea als naam hadden gekozen. Uh, we kwamen namelijk allemaal uit andere landen. Ah, Dat is kijk. Heel simpel. Ja, want jullie kennen elkaar van de universiteit. Ja, ja in het begin uh, waren we vijf uh, Erasmus-universiteitsstudenten. Uh, en uh, nou, door de jaren is, uh, is daar een uh, bouwkunde drummer bijgekomen. En uh, Barry, uh, ja, die doet uh, geluid en techniek in Hilversum. Oh, kijk. Ja, want, want de, een bouwkundestudent is voorbijgekomen. gekomen, Want daarvoor waren jullie allemaal ge ja. geologen of zo. <laughs> nee. ja, we zaten allemaal op dezelfde studie voor een, uh, internationale bedrijfskunde voor een jaar. Ja, ja. En uh, een jaar, aan het eind van dat jaar uh, moest onze drummer ons verlaten. En toen hebben we onze huidige drummer meegekregen. Die overigens uh, architectuur studeert inmiddels. <laughs> Oh. Maar nu hebben wij uh, iedere week een band in, in de studio. En dan horen we wel eens een komen mensen van de popacademie of van het conservatorium. En dan is het heel logisch dat je bij elkaar komt. Ja. Maar uh, ja, bij jullie studie is het misschien toch minder logisch om te zeggen... we gaan een band beginnen. Hoe zijn jullie dan toch bij elkaar gekomen? Uh, nou ja, ik denk dat we waren allemaal gewoon naast onze middelbare school... gewoon wel hobby-muzikanten. Uh, en uh, op zich denk ik dat wij als band ook wel redelijk... Uh, ja hoe ik het noemen, Redelijk gedisciplineerd zijn in het feit dat we elk weekend gewoon in ieder geval aan de muziek kunnen overdragen. En toen ik net was aangekomen wilde ik gewoon een groepje muzikanten hebben. Ja. En we hebben elkaar redelijk snel gevonden op de universiteit. 2008 een debuutalbum gemaakt, dat heette Global Warning. Ja. Uh, inmiddels uh, is er een uh, EP uit, eind vorig jaar is die verschenen. Ja, Sway. Die Hoe lang is een, geleden is dat? Ja, november. November, november. Dus die is zeg maar een paar maanden uh... oud nog. Ja, dat is echt uh, vers van de pers. Ja. Uh, nou, vandaag uh, werden de cd's uh, onze kant op gestuurd. Dus uh, kijk heb echt letterlijk vers van de pers. En het heet Sway, het EP'tje. En dat uh, heeft ook een titeltrek. Ja, ja, en die gaan we zo meteen spelen. Ja. Nou, nou, sterker nog. Die gaan, we... die gaan jullie nu spelen. Nu spelen ja. Ja, dus ik zou zeggen, doe de koptelefoons af. Ze zitten nog gezellig bij ons aan tafel. Presentatietafel, maar ergens anders in onze studio. Het is niet ver. Hebben ze met z'n uh, vijven een uh, hele band opgezet natuurlijk. Zo te zien, twee gitaren, een basgitaar, een piano en een cajon, Heel erg populair bij ons in de studio. Een cajon als vervanger voor het drumstel. Daar zitten ze dan. De mannen van Pangea, want zo moeten we het uitspreken. Spelen vier nummers. Te beginnen met hun eerste. Dit is Sway. Tell me the thing that you feel the most Cause I wanna know how the story goes Every day I'm just looking back Didn't see it then But now I know I can Hey, now We're on a way to thoughts Resting heavy on your mind Questions fade And answers will come in time I know together called sway Pengia live op Radio 1 nog steeds wakker. Speelde sway en uh, aankomend uur spelen ze nog een nummer. 2011 was het jaar van minder regels. 2012 voor het jaar van een kleinere overheid. Die wens sprak de VVD Amsterdam uit bij de nieuwjaarsreceptie. De VVD hoopt 60 miljoen euro te bezuinigen... en wil dat doen door flink te snijden in het vlees van de gemeente zelf. In totaal moeten er 1350 ambtenaren uit. Fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam, Robert Vlos, goedennacht. Uh, Goedendag. Ja, u maakt zich niet echt populair denk ik op het gemeentehuis daar? Nou, uh, ik zit er ook niet om de populariteitsprijs natuurlijk te verdienen, maar het zijn wel maatregelen die wat ons betreft uh, nodig zijn en die ook kunnen. Ja, 1350 ambtenaren, dat is bijna 10 procent, of dat is 10 procent van de mensen die daar werken. Uh, is dat dan zo ineffectief geweest de afgelopen jaren? Uh, nou, ik denk inderdaad dat je kunt zeggen dat we veel te veel ambtenaren en politici hebben in Amsterdam... en dat we ons eigenlijk uh, kapot overleggen, ook tussen de bestuurslagen. Want Amsterdam kent anders dan bijna elke gemeente in Nederland, kent na zijn gemeenteraad... kennen wij ook nog zeven deelraden. En al die zeven deelraden met gekozen politici die verkiezingen hebben... die hebben ook hun eigen ambtenaren, die hebben ook hun eigen wethouders, et cetera... Nou, en wat wij dus willen is dat als het kabinet zegt die deelhuimraden moeten worden afgeschaft, dan ook dat ook echt die raden volledig worden afgeschaft. En dat betekent fors minder politici en wat ons betreft ook fors minder ambtenaren. Maar betekent dat ook dat er daadwerkelijk minder mensen achter het loket gaan zitten? Nee, uh, wij willen uh, dat uh, de ambtenaren die weggaan, dat dat ambtenaren zijn die zich bezighouden met beleid of met communicatie, de griffies van de raden, uh, ja, de toezichthouders, uh, die willen wij uh, eigenlijk uh, een stuk minder. De uitvoerende functies, de mensen achter de loket... of de mensen die de straten vegen... of de mensen die de afval ophalen... daar willen we absoluut niet uh, dat er minder van komen. Sterker nog, dan zouden er uh, eventueel nog een paar meer mogen worden... want de dienstverlening aan de burger mag er niet zo onderlijden. Die moeten eerder omhoog. Maar wat u betreft is er dus een hele grote tussenlaag... die integraal overbodig is. Uh, die zal er toch een keer met een reden neergezet zijn. Gaat er echt nergens iets verdwijnen... waar mensen misschien nu nog wat aan hebben? Ja, kijk, uh, ooit is, uh, is het eigenlijk echt een PvdA-idee geweest... van het zou goed zijn om uh, deelhoud te maken... om uh, eigenlijk het bestuur dichter bij de burger te brengen. En dat heeft deels ook wel uh, gedaan... maar het heeft ook uh, tot ongewenste effecten geleid. Het heeft ook toe geleid dat uh, politici... Uh, ...die over een heel klein gebied gaan... ...dus ook zich over veel meer dingen druk gaan maken. En eigenlijk hebben we ongeveer iedere lantaarnpaal in Amsterdam... zeg maar ...een zaak van de politiek uh, gemaakt. Dus detailbemoeienis van de politiek met wat er moet gebeuren... ...is in Amsterdam ook veel groter. En wij als liberalen vinden dat we eigenlijk een beetje meer... ...op hoofdlijnen moeten besturen. Ja, maar u noemt en... het detailbemoeienis volgens de Partij van de Arbeid... Uh, in, uh, ...bijvoorbeeld in stadsdeel Nieuw-West... Uh, daar wordt gezegd, ja, die bezuinigingen die gaan totaal ten koste van de mensen die hier wonen. Die zetten alleen maar de gemeente verder weg van de gewone mens op straat, in een huis. Wat wij juist willen als VVD is dat de bezuinigingen die de gemeente Amsterdam moet nemen... wij moeten ongeveer 80 tot 100 miljoen extra besparen... dat die voor het overgrote deel juist niet uh, ten koste gaan van bijvoorbeeld de dienstverlening aan burgers... of bijvoorbeeld door de lasten te verhogen. Nee, ik begrijp dat u dat wilt. De vraag is of dat ook niet gaat gebeuren. Nee, natuurlijk niet. Want die functies die ik u heb genoemd... het gaat dan om beleidshandel. Bijvoorbeeld in Amsterdam worden er... ik noem het iets, een bomenverordening. Ik noem het iets soms. Je hebt nu op zeven plekken dat zoiets wordt gemaakt. Een parkeerverordening. Wordt nu op zeven plekken wordt, wordt dat nu voor een deel van Amsterdam bepaald. Je kunt dus heel veel ambtenaren besparen... door te zeggen we gaan dat op... Veel algemene regels doen. we. hebben gewoon maar één ambtenaar die één verordening van Amsterdam moet maken. Nou, uh, eventueel hebben we er twee nodig om dezelfde verordening waar we eerst uh, zeg maar acht ambtenaren voor nodig hadden, om die te maken. Het wordt volgens mij nog wel een hele tour om uiteindelijk ook bijvoorbeeld de P van de A achter uw plan te krijgen. Dank u wel in ieder geval voor uw, uh, voor uw uitdruk. Robert Vlos, fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam. Het dorp Meerdijk is al wekenlang in de ban van het ebola-virus. Sinds Jack in december terugkwam van zijn wereldreis, is niets in het dorp meer hetzelfde. En helaas, ook Nederlands eerste homo koppel moet, er in, uh, moet eraan geloven. Het gaat namelijk niet zo goed met Edwin uit Goede Tijden. <coughs> Ja, dat is dus al wat er te zien was op de televisie vanavond. En zo klinkt het dus precies ook wanneer een heel verzorgingshuis samen GTST zit te kijken. Vanavond kunt u voor de verandering eens meegenieten. Je, toch... je kunt hier toch niks meer doen. Jawel. Bij jou zijn. Moet ik een halen? Ja, Edwins vlam Lucas komt er bijna niet tussendoor al dat gehoest. Maar als het er eindelijk op lijkt dat Edwins longen helemaal naar de Filistijnen gehoest zijn... komt hij dan toch met een briljante vraag. Heb je pijn? Alleen als ik hoest. In het NTR-programma Tien keer beter stopt Harm Enes zijn handen in een bak met kleine wormpjes. Waar een ander het misschien een walgelijk idee vindt... lijkt het erop dat Harm aan iets anders doet denken. Oh ja! Oh, dat is heel subtiel. Ja, ik weet dat ik vroeger als klein kind, vond ik het gewoon leuk... Jeetje, Ging ik met mijn hand expres in zo'n bak om dat te... Kippenvel helemaal, hè? Nee, je was in gaan zitten ook met de blote billen? Nee, dat kan net niet. Dat zou ik dan meteen proberen, weet je dat? <lacht> ja. Uit een onderzoek blijkt dat jongeren niet goed zijn voorbereid... op de eerste keer dat ze seks hebben. Voor man met hond een reden om in een verzorgingshuis te vragen... hoe het er vroeger dan naartoe ging. Je deed wat je zo'n je werd gedragen eigenlijk... U, uw man zei u wat u moest doen? Ja. 20 keer doosje open en dicht. Zoiets was dat. Mm, tja, dat klinkt niet heel romantisch. Klaagt men tegenwoordig steen en been over de platheid van de liefdesdaad? Vroeger konden ze er ook wel wat van. En dat ging eigenlijk uh, met vallen en opstaan. Met meer het meer uh, dat je het gedaan had als dat je er wat aan had. Het was meer van, uh, kijk jongens, uh, hè, Pietje heeft het gedaan Gerrit heeft het gedaan. Nou, dan kan ik, hoor ik bij de club... Ja, weinig te genieten dus vroeger. Seks was iets dat deed je of het werd met je gedaan. Al uh, zijn er gelukkig wel uitzonderingen. Na een paar keer begon de volgende vrouw er wel plezier in te hebben. Toen uh, dacht je, nou, dit is toch wel erg fijn, hè? Ja? Ja. Wat vond u fijn? Nou, het beroemde klaarkomen, hè? Ja, Ja, dat vond ik wel fijn, maar dat hoefde niet juist met die man zijn penis te zijn. En dat kon ook met zijn vingers zijn of wat dan ook, hè? Ja. Ja, en tot slot een opkomende hit op YouTube. Het is een parodie op de top 40 hit I'm Sexy and I Know It, gedaan door niemand minder dan Elmo. Yeah. Yeah. When you walk by, you might see me, this little red guy. I skipped through the beat. Walking down the street, can't see my feet. Yeah. I'm Elmo and I know it. Misschien moeten we die ook maar een keer uitnodigen in onze studio. Hè. Tot zover het mediaoverzicht van WNL. Goed, het uh, is uh, bijna één minuut voor half drie. U luistert na nou nog steeds wakker. We moeten het zometeen uh, nodig eens hebben over um, de discriminatie... die uh, de Joodse gemeenschap ondertekend heeft tegen homoseksuelen. Althans, zo denkt uh, iemand um, van de liberale Joodse gemeente in Amsterdam erover... Maar eerst tijd voor een, een, een bericht van de NS. Want tijdens hun lunchpauzes gaan conducteurs als een trein... naar een koffieshop in de buurt van Amsterdam Centraal. Dat zegt tenminste een betrouwbare bron vandaag in de gratis krant Spits. Ze roken een stikkie in hun pauze... omdat ze naar eigen zeggen een stressvolle baan hebben. Wim Eilert van de Vereniging voor Machinisten en Conducteurs. Goeienacht. Goeienacht. Ja, wist u dat, dat conducteurs graag lunchen met een joint in Amsterdam? Nee, dat is ons absoluut onbekend. Ja. En uh, is het iets wat veel voorkomt, denkt u? mij niet. Het is, uh, uh, wij hebben uh, als VVMC hebben we de meeste machinisten en conducteurs lid, uh, Van de 6.000 machinisten conducteurs zijn er 4000 bij ons lid. En wij hebben er werkelijk nog nooit iets over gehoord. Nog nooit. Maar het lijkt me toch ook niet iets dat conducteurs en machinisten aan de grote klok aan. Kunt u het zich misschien wel voorstellen dat het zo zou kunnen zijn? Want ze zeggen zelf, het is een stressvolle baan. Nou, het, is, het is af en toe is het een stressvolle baan. Hè? Mensen komen in uh, soms hele lastige situaties terecht. Ook uh, bijvoorbeeld uh, zelfmoord. Hè? Mensen die zich voor de treinen uh, werpen of mensen die ze krijgen met agressie te maken. Dus er is inderdaad uh, best wel stress. Maar ik kan mij op zich niet voorstellen, we horen het ook nooit eigenlijk, dat uh, men dat met een, een jointje uh, te lijf gaat. Nee, en dat is wat u betreft ook geen goede oplossing lijkt me. Nee, kijk, wat ons betreft niet. Wat mensen natuurlijk op zich in hun privé tijd doen, dat moeten ze helemaal zelf weten. Maar zeker in banen als machinisten en conducteurs die hele verantwoordelijke banen hebben, moet je natuurlijk gewoon nuchter en vrij van drugs op je werk komen. Ja, en dat dat zijn ook waarschijnlijk, is waarschijnlijk een bepaling bij de NS. Dat is Absoluut. niet alleen wat u als vakbond uitdraagt. Nee, maar dat is ook inderdaad een bepaling van de NS. NS eist dat ook van zijn mensen. Ja, en stel nou dat er toch uh, nou ja, de, de mensen zijn die het wel doen. Dat komt aan het licht. Zijn lid van uw vakbond. U biedt rechtshulp aan uh, uh, als, als, uh, als vakbond. En ze komen bij u aankloppen en zeggen... ja, uh, ik heb hulp nodig. Biedt u ze dan? Of zegt u, ja, sorry, uh, wij zijn hier ook niet voor. U uh, zult het zelf uit moeten zoeken. Nou ja, als, het in, uh, als ik lees, dat, uh, tenminste zoals de kranten schreven... Uh, de spits, dat het uh, in de pauze gebeurt... Dat kan dus gewoon niet. Hè? Net, als, net zo min als dat je uh, drank uh, nuttigt uh, in de pauze. Er zijn nog een keer strenge regels op dat gebied. En zeker in het werk wat ze doen. Uh, Ongelooflijk. Uh, ze zijn met uh, miljoenen kosten het materieel op pad. Met heel veel mensen. Kan het op pad. Baan, ja. Dus ja, uh, dat is gewoon ontoelaatbaar. Dat soort dingen. Ja. Dus als ze bij u aankloppen. Dan, uh, kortom, als ze bij u aankloppen. Dan, dan komen ze voor een dichte deur te staan. Wij zullen die mensen uh, ja, gewoon niet kunnen helpen op dat gebied. Dat is. Uh, geen discussie als er drank of drugs in het spel is. Nee. U zegt dat u niet bekend bent met het probleem. Nee. Um, volgens Pits is het toch in ieder geval een beetje aan de hand. Denkt u dat hier iets zou moeten gebeuren... of zijn het incidenten die nou een beetje opgeklopt worden in de krant? Ja, ik weet niet. Als ik de krant uh, uh, dan lees... dan staat daar conducteurs, hè, uh, uh, alsof het ook een aantal betreft. Nogmaals, wij, wij kennen de gevallen niet in ieder geval. Ik weet ook niet hoe breed dat het is. Dus ik kan ook heel moeilijk inschatten... in hoeverre dat er ook iets zou moeten gebeuren. Maar gaat u daar iets mee doen nog? Gaat u dat onderzoeken? Nee, ik heb gelezen dat NS het onderzoekt. Dat lijkt me ook, uh, lijkt me ook terecht. En wij zullen dat ongetwijfeld ook van NS horen. Nou, het is in ieder geval goed om te horen dat er uh, bij u uh, niet echt blowende conducteurs bekend zijn. Dank u wel, Wim Eilert, vakbondsbestuurder van vakvereniging Machinist en Conducteurs. Graag gedaan. Het is half drie geweest. U luistert daarna nou nog steeds wakker. Het Nieuwsminuutje. Het laatste nieuws met Ingelustol. Een restaurant aan de Venereeseweg in Horst-Limburg is eerder deze nacht getroffen door een grote brand. Rond middernacht ontstond een biddenbrandje, iets later sloegen de vlammen uit het dak. Iedereen heeft het restaurant verlaten en de brandweer bestrijdt het vuur met groot materieel. In Delft heeft de politie vanavond bij een grote politieactie... twee mannen gearresteerd. De politie was met tientallen mensen uitgerukt... nadat een vrouw had gemeld dat er nog een dreigende situatie was ontstaan... in haar huis waar nog twee kinderen verbleven. De kinderen konden later veilig op adem komen op het politiebureau. Facebook komt met een angstaanjagende nieuwe app... De applicatie heet If I Die, of ik doodga. In deze applicatie kun je alvast een vaarwelspost schrijven. En dit bericht wordt dan op je wall gezet als je bent overleden. Ook kan er gebruik worden gemaakt van een videoboodschap. Tot slot licht negatief beursnieuws uit Japan. De Nikkei opent met min 0,11 procent. Het nieuwsminuutje. Dankjewel Ingelou. Ingeloe. Dat ja, is heel, heel licht bescheiden, maar goed. Wekelijks spreken jonge schrijvers, politie en ander talent... een column uit in Nog Steeds Wakker. Deze week is dat schrijfster Joyce Brekelmans. Sorry, homo's. Sorry. Sorry dat de wereld jullie zo harteloos aan je lot overlaat. We zeggen niet dat jullie ziek zijn, hè. Alleen maar dat jullie seksualiteit iets is... wat niet al sinds je geboorte bij je hoort... en wat we graag zouden genezen. Uit liefde, uiteraard. En omdat het moet van God. Wat kan daar nou mis mee zijn... Het is niet alsof we oproepen jullie te laten stenigen, want dat doen ze alleen in hele onbeschaafde landen. En oké, okay, wat ze daardoor moet ook van God, maar dat mag je niet met elkaar vergelijken. Geen idee waarom, maar het is echt totaal verschillend. Wel lief dat welwillende anti-homoseksualiteitstherapie, dat is de officiële term, ik verzin het niet, in Nederland wordt vergoed door zorgverzekeraars. Want wat is er nu een betere besteding van uw belastinggeld... dan homo's leren dat stekkertjes alleen met stopcontactjes mogen spelen? Mensen met kanker genezen, zegt u. Ja, dat zou natuurlijk ook mooi zijn. Maar daar gaan wij niet over. Dat is Gods wil. Kijk, het lijkt misschien alsof Edith Schippers door deze vergoeding te willen verbieden... voor het eerst in zijn aantal als minister iets goeds doet. Maar dat ziet u echt verkeerd. Het is namelijk hoog tijd dat mensen die homo hebben zelf beseffen dat ze zielig zijn... En het was nu juist een goede zaak dat de staat het realisatieproces financierde... met behulp van uw zorgpremies. Daarom begrijp ik ook helemaal niks van de grote mond van mevrouw Janine... ik wil graag dat ambtenaren verplicht homo's trouwen, daarom stem ik tegen, Hennis. Echt, sorry homo's, wij willen u zo graag helpen, maar ze staan het ons niet toe. Daarom, beste mensen, is het tijd dat u ophoudt... ons, orthodoxe joden, moslims en christenen, te discrimineren. Zodat we eindelijk onze medemensen... Onbelemmerd kunnen helpen, zijn werk kunnen voltooien. Want als God niet had gewild dat wij ons met het seksleven van onze medemens zouden bemoeien, dan had hij zijn boodschap al laten verkondigen door een stelletje mafklappers met slechte teksten, rare mutsjes en waanbeelden. in plaats van door ons, mannen van God. We worden een column van Joyce Preekomats. Homoseksuele Joden zijn ziek en verdwaald. Dat staat in een verklaring die ondertekend is door 162 rabbijnen en andere Joodse leiders. Daaronder is ook Arjen Ralbach, rabbijn van de Joodse gemeente Amsterdam. Deze uitspraak valt zeker niet bij iedereen in goede aarde... en ook niet bij rabbijn Menno ten Brink van de liberaal Joodse gemeente. Meneer ten Brink, goedenacht. goedenacht. Ja, Homoseksuele Joden zijn ziek en verdwaald. Ja, ik zou dat toch ook willen formuleren dat ik denk dat Rabijn opera, opera, Robach ziek en verdwaald is als hij dit soort uh, zaken zo formuleert. Ja, het is een, uh, een verklaring die is ondertekend door een heleboel Joodse leiders. Uh, mm -hmm. Maar u uh, bent het daar dus niet mee eens, duidelijk? Nee, nee, nee heel duidelijk. Ik, uh, ik zou willen onderstrepen dat uh, dit 162 Joodse leiders zijn van over de wereld, kennelijk. Uh, waar niemand bij zal zitten van een liberaal-Joodse progressieve gemeenschap. Uh, Rabijn Ralbach is ook de opperrabijn van de orthodox-Joodse gemeente in Amsterdam. Uh, daar wordt wel eens gezegd, uh, de Joodse gemeente in Amsterdam waar hij dan opperrabijn van is, maar dat is dus niet zo. Uh, de Joodse gemeenschap bestaat uit uh, meerdere stromingen. En hij kan zeker niet spreken namens de liberaal-Joodse gemeenschap... waar hij gewoon geen opperrabijn of geen rabijn bij is. Nee, maar nu was dit vandaag nieuws. En dan lezen we in de, de verschillende media de Joodse gemeente Amsterdam. En dan heeft waarschijnlijk niet iedereen die achtergrond die u wel heeft. En dan lijkt me dat toch niet echt positieve reclame voor het Joodse geloof. Nee, dat is ook zo. En daarom ben ik ook uh, uitermate treurig over deze uitspraak. En dat op deze manier in de pers komt... Uh, en dat de, de, de buitenwacht die niet veel weet van de Joodse gemeenschap denkt van nou deze meneer die spreekt namens de Joodse gemeenschap van Amsterdam. En ja onder andere via dit medium zou ik dan willen zeggen dat is dus niet waar. Binnen die orthodox Joodse gemeenschap uh, ja, wordt er toch op deze manier in het algemeen in Nederland niet over gedacht. Uh, Homoseksualiteit is geen ziekte. Het is een, uh, ja, je wordt daarmee geboren. Eh, op dezelfde manier zou je kunnen zeggen, nou, iemand die joods geboren is, is ook ziek en is daar ook van genezen kunnen worden. Het is natuurlijk koek. het is natuurlijk onzin. Uh, iemand wordt zo geboren, heeft een bepaalde seksuele geaardheid. En dat is verre van een ziekte. Misschien dacht men dat in de middeleeuwen. En de strikt orthodoxe stromingen. Die, uh, nou, die, die, die zien zichzelf ook vaak nog uh, in de middeleeuwen functioneren... maar we leven in het jaar 2012. En intussen gaan wij toch wel op een compleet andere manier om... met uh, andere seksuele geaardheid. En uh, ja, zeker dit soort uitspraken, dat, dat dekt absoluut niet... wat de grootste meerderheid van de Joodse gemeenschap voelt en denkt. Maar wat is dat dan wel? Hoe, hoe denken de meeste Joden hierover? Nou, de meeste joden, dat vind ik... Uh, ja, ik bedoel, wie ben ik om uh, de mening van de meeste joden te vertellen? Dat, nou goed, dat laten ik. we dan de, de, de meeste kan... mensen van uw gemeente. Ja, nee, precies. Wat ik kan vertellen over de liberaal-joodse gemeenschap is dat wij... Dat is precies een jaar geleden, 16 januari 2011... hebben wij uh, in Amsterdam, in de liberaal-joodse gemeente... voor het eerst een uh, ceremonie kunnen doen in de synagoge... tussen twee homoseksuele joden. Twee mannen in dit geval... Eh, nou, daarmee zie je al dat dit, eh, dit is een discussie geweest is eh, die toch wel een, een, een jaar eh, gekost heeft. Waarbij eh, alle besturen van alle liberaal-joodse gemeenten in Nederland en de rabbijnen eh, over eens waren dat zo'n ceremonie mogelijk moet zijn. Eh, daaruit blijkt dat wij, eh, net als de, de, de ja, samenleving in Nederland, waar een homohuwelijk mogelijk is. Uh, dat wij ook die kant op zijn gegaan. Maar u, die... u doet nu, merk ik, duidelijk afstand... van wat uh, het orthodox-Joodse -Joodse geloof voorschrijft als liberale Jood. Ho Hoe ver is nog de verwevenheid tussen die twee stromingen? Nou, de verwevenheid is dat... Uh, de, kijk, we, we komen uit één wortel. Er zijn verschillende stromingen binnen het Jodendom. Net zo goed als dat binnen de islam en binnen het christendom is. Maar uh, heeft u uh, nog dus iets dus... direct met ze te maken? Of gaat het echt twee hele losstromingen? Jazeker. Nee, Nee, nee, nee. We hebben zeker met ze te maken... Uh, op, op, op velerlei gebied. Op uh, het gebied, uh, als je het over Israël hebt... of als je over uh, nou, algemene Joodse issues hebt... dan uh, zijn er zeer veel overeenkomsten. Uh, gaat, u, die... gaat u hier eigenlijk nog iets aan doen? Of neemt u dit ter kennisgeving aan en uh, uh, gaat u ja. wat samen verder? Ja, nou we hebben een, uh, een, een ingezonden brief in ieder geval gestuurd... voorzitter en rabbijn van de liberaal-Joodse gemeente Amsterdam om hier duidelijk afstand van te nemen in, uh, in de volkskamp... waar het artikel voor de eerste keer heeft ingestaan gewoon op de voorkant vanochtend. Uh, en kijk, intern, ja, het is hun beleid en zij moeten doen wat zij willen met, uh, met deze uitspraken... en eventueel de, de opperrabijn ook ter verantwoording roepen. Ik heb ook begrepen dat hij voorlopig geschorst is door ja, het ministerie. Hij is op non gesteld, inderdaad. Ja, ja, ja, en volgende week komt hij naar Nederland en dan zullen ze met hem praten... om te kijken waar deze... Uh, uitspraken nu precies vandaan komen wat hij bedoelt en hoe dat zit. Ja. Nou, daar moeten zij over oordelen en daar heb ik geen oordeel over. Ik bedoel, dat, dat moeten zij knappen intern. Helder. U bent het duidelijk niet eens met, uh, met meneer Robach. U nee, ik ga het zelf er tegenover. Ja. Ja, gelukkig maar wat mij betreft. Dank u wel, ja. Rijn Menno ten Brink van de Liberaal Joodse Gemeenschap. Oké, okay, dank u wel. Dan over naar sport in de nacht, want de eerste Grand Slam van het tennisjaar 2012 is van start gegaan. Down Under wordt er in Melbourne de Australian Open afgewerkt. En het is het eerste toernooi dit jaar waar de wereldtop zich weer met elkaar kan meten. En as we speak is men volop bezig op de Australische tennisvelden. Dick Springer, tenniswatcher voor de Telegraaf, die staat naast de baan. Goedenacht. Goedenacht, jullie. Ja, bij welke tenniswedstrijd uh, staat u nu te kijken? Uh, ik heb uh, zojuist Nali uh, zien binnen. haar tweede ronde partij, vrij simpel. En uh, we zijn in afwachting van Kim Kleisters, die zo de baan op komt En uh, nog veel meer in afwachting van wat daarna gaat gebeuren. Rafael Nadal speelt vandaag tegen Tommy Haas. En dat is toch wel een partij waarvan velen denken, daar gaat vandaag een verrassing vallen. Dus... Dat is de partij waar iedereen naar uitkijkt vandaag hier in Melbourne. Ja, want het is de tweede ronde. Dan zou je zeggen, het zijn nog niet echt de kanonnen tegen elkaar. Maar is echt een soort gevoel dat Nadal wel eens zou kunnen verliezen van deze Duitse? Nou, ja, de, de, de, kan, de echte kanonnen van dit moment... Die, die komen elkaar inderdaad pas vanaf, zeg, ronde vier tegen. Tommy Haat is wel een kanon uit het verleden. Heeft ooit uh, op de tweede plaats van de wereldranglijst gestaan. Is een tennisser die misschien wel het... Uh, het slechte blessure verleden van alle toppers heeft. Uh, een medische encyclopedie op beentjes. Maar Tommy Haas is eindelijk helemaal fit. Uh, is ook uh, uh, in de voorbereiding naar dit toernooi uh, uh, volgens de Duitse collega's in topvorm. En is een speler die natuurlijk niet bang is voor, het, uh, voor de status van Nadal. Haas heeft zelf ooit die status zelf bekleed. En Nadal, ja, het is weer het bekende verhaal. Nadal is aan het klagen. Uh, dat is een vreemd verhaal. Uh, maar dan is hij toch juist team. op zijn best? Dan is hij op zijn best. Dat is zo. Daar, daar heb je een punt. Uh, in, uh, het afgelopen jaar Roland heeft hij twee weken lang geroepen dat hij overal pijn had en uh, overal last van had. En vervolgens ging hij daar met de beker vandoor. Maar goed, er is hier een raar voorval met zijn knie geweest. Uh, hij uh, heeft daar zelfs een MRI van laten maken. Hij vertelde zelf dat, hij, dat het gebeurde terwijl hij in een stoel zat in het hotel. Nou, een vreemd verhaal. Maar er was wat paniek in het kamp Nadal. Na al die dingen bij elkaar, het verleden van Tommy Haas, eh, ja, doet hier toch een soort van verwachtingspatoon eh, rijzen: van hé, hey, gaat het wel goed komen met eh, meneer Nadal? Oké, okay, hoe laat begint die dus, wedstrijd? Ja, dat hangt een beetje van uh, onze grote vriendin Kim Kleisters af. Uh, die, uh, die kan hier uh, in, uh, als, ze, als ze het uh, op haar heupen heeft. Kan ze hier in een uurtje, anderhalf uur afrekenen met dat tegenstander. En um, als, het, als het wat langer duurt, dan gaat het nog twee, tweeënhalf uur duren. Maar uh, over anderhalf uur zal Nadal zich wel uh, warm moeten lopen en uh, de baan opgaan. Ja, Nadal tegen Haas komt er dus aan. Uh, van de ene Haas naar de andere, ja. Robin Haas. Die is er vandaag uitgevlogen ja. tegen Andy Roddick. Um, ging vrij okay. gemakkelijk met straight sets. Terwijl Haas een paar dagen terug nog zei dat hij uh, de top 30 wil gaan halen dit jaar. Is dat wel realistisch? Ja. Nou, dat is een, een hele goede vraag. Zeker na gisteren. Het was, uh, daar, daar, uh, daar moet ik eerlijk in zijn. Het was een zeer teleurstellend optreden van, uh, van onze Robin. Maar nou, hij was er zelf wel uh, tevreden over, geloof ik. Nou, nee, hij was er niet tevreden over. Dat is zeker niet zo. Hij, uh, uh, op voorhand dacht hij zelf ook dat er, uh, dat er mogelijkheden lagen. Hij was... Zoals hij het zelf noemde. Fit in vorm. Ik heb lekker staan trainen. Nou, je kent al die uitdrukkingen wel van sportmensen. Ja. En daar bleek gisteren op de baan. Uh, toen het eenmaal moest gebeuren. bleek daar eigenlijk helemaal niet van. Hij werd er heel clean afgetikt. Hij klaagde na afloop dat hij uh, eigenlijk in de eerste set al ontdekte. dat hij geen energie had. Daardoor niet kon knokken. En, en, en, en daarom werd het eigenlijk een beetje een afgang. En de objectieve toeschouwer. dat zag je ook heel goed in die geweldige arena waar ze in stonden. de objectieve toeschouwer die had het na twee setjes al gezien en die liep weg. De partij eindigde eigenlijk in een, in een, in een lege zaal. Ja. En uh, nee, het was, hij was zeker niet tevreden. Het was heel teleurstellend. Hij gooide het wel een beetje op wat gelukjes van zijn tegenstander. In... Hij dacht toch wel dat hij dat kon nee, kunnen nou, winnen eigenlijk. Hij, hij, hij had het inderdaad erover dat uh, Roddick in die eerste set dat gelukjes had met een lijn. Met, met de ballen op of tegen de lijn. en ja, Dat zijn dan toch vooral uh, excuses die sporters uh, na nederlaag nog wel eens uh, willen uiten. En uh, hij zal zich uh, vandaag ongetwijfeld realiseren dat hij gewoon een dik pak slaag heeft gehad. En, en terugkomend op wat je eerder zei, zijn uitspraak: ik wil de top 30 halen. is volgens uh, ja, nog uh, uh, toch vooral uh, Haagse bluff. om uh, maar een flauwe uitdrukking over onze Haagse tennissen te gebruiken. Nee, dan is het de afgelopen jaren. Uh, ja, sorry. Ja, nee, ik wou eigenlijk nog graag naar de, de enige Nederlandse troef die er wel is. Laten we het vooral hebben over de mensen die er nog in zitten, Michela ja. Krajicek. Uh, mogen we daar Lop. nog iets van verwachten? En uh, tegen wie speelt ze bijvoorbeeld eerst de volgende wedstrijd? Waar we moeten opletten? Nou, ze speelt, uh, dat is op zich heel grappig. Ze speelt tegen Anna Ivanovic. Uh, niet de minste. Uh, uh, net, uh, net als Haas, een voormalig topper. Sterker nog, Ivanovic was de nummer één van de wereld. Dat is inmiddels wel drie, vier jaar geleden. Hij heeft net als Kraietjeck een enorme terugval gehad door allerlei omstandigheden, uh, maar is ook net als Kraietjeck op de weg terug. Staat inmiddels weer tegen de top 20 aan van de wereld, maar is zeker uh, niet een tegenstander waarvan we vooral moeten zeggen: daar wordt uh, Michaela door uh, van de baan geslagen. Uh, Misha stelde gisteren niet goed, daar, ook daarin moet ik eerlijk zijn. Maar ze knokte wel als een, als een in en uh, trok die partij eruit. Ja. En uh, is zelf nog nooit zo gelukkig geweest dat na afloopt. Ze vloog haar coach uh, om de armen en uh, straalde uren na de wedstrijd nog steeds. Ja. Heeft ongetwijfeld heel veel zelfvertrouwen opgedaan. En, en, uh, en, en Mikaela Krajcik, die hard wil en kan knokken. Ja, die kan zomaar voor hele leuke verrassingen gaan zorgen. Kortom, er kan nog allerlei vuurwerk verwacht worden op de Australian Alpen. Mocht er vannacht nog iets gebeuren, dan, uh, dan krijgen we vast wel een smsje van je. Dick Springer, tenniswatcher van de Telegraaf. Dankjewel. Oké, okay, succes daar. Zometeen ja. op Radio 1, deze zender. De band Pangea spelen hun tweede nummer. Maar eerst tijd voor onze rubriek waarin klein nieuws groot is. Het beste van onze collega's van de regionale zenders in... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Ja, want we blijven nog even bij wat uh, lokaal Nederlands sporttalent. Vroomshoop heeft namelijk een nieuwe held gevonden in en Christian Kist. Hij won het weekend de Embassy, het bekendste darttoernooi ter wereld. En wat doe je dan als RTV Oost die de finale zelf niet mag uitzenden? Juist, je stuurt als sterverslaggever naar Vroomshoop. En hier zitten ze ook uh, lekker te kijken, meneer en mevrouw. Goedenavond. Gaat goed? Ja, hè? Ik druk even op de bel. Ik druk even op de bel. Ik hoop dat ze even komen. Ja, eerst even aanbellen. Is wel handig als je een interview wil houden. Uiteindelijk gaat de deur toch open en dan komt er toch een pareltje van een interview. Dag meneer, hoe gaat het? Zit ja, u te genieten? Ja? ja? Lekker gezellig met z'n tweeën op de bank. Ja ook dat nog ja is okay. spannend voor u ja, of zegt hij wel ja ja ja heel spannend oké okay. ja. je had ook in het café kunnen kijken hè maar daar heb je geen zin in ah oh, nee nee daar heb ik op het moment geen zin in nee, nee. nee. oké okay. nou, nou uh, okay. dit is lekker hè ja oké okay. er nog van ja bedankt en hou de hond een beetje rustig hè ja yo yo, yo. ja schitterend hier nog zo eentje Christian Kirsten Christi is aan het spelen waarom ja. zit u niet in het café ja ja, ja nee ja woon ik wel ja maar dan ben je zitten naar de televisie te kijken de deur is wat verder open ja. dan kunnen we kunnen zien wie wie bent u u zit niet naar de BBC te kijken, hè? maar. Nou goed, in die wijk wordt dus niks. Dan maar het café in. Daar komt de verslaggever een goede bekende van Christian tegen. Ja, hij kent hem wel van van opzernooien en zo. En van alles en zo. Ja, gewoon. Ik ken hem heel goed. Ja, hij kent hem niet alleen. Hij heeft ook nog een goede tip. Hij moet gewoon de druk van en Hij moet gewoon zijn dubbel gooien. En dan gaat het wel goed om, Enfin, uiteindelijk, na een lange avond... gooit kist de bevrijdende dubbel 16 het bord in. En de ontlading in Vroobershoop is enorm. En dan interviewen is even heel erg lastig. Okay, nee, nee, dit is mooi, hè? <laughs> mooi! We horen er maar weinig meer van, maar ze zijn er nog, de Occupiers. Hé, hey, wij gaan... Een crisis niet betalen. Groot is de groep niet, maar ze zijn vastbesloten om de Occupy-gedachten te blijven uitdragen. Ze zijn tegen het grote kapitaal, tegen de cultuur en willen vooral niet opdraaien voor de crisis. Ja, en deze week was een deel van de Occupy'ers in Lunteren en daar werden ze met open arm ontvangen. Ik dacht, wat is dit allemaal hier? De Occupy-beweging? Ja. Daar dat verbaas ik me over. Ik, dat, ik verbaas me erover dat die ook zich in Lunteren presenteren. Ja, en ook deze mevrouw is razend enthousiast. Ik sta er absoluut niet achter. Ja, maar dat is tegen de, de welvaart, hè? Ja, nou, laat ze maar werken. <laughs> Ik wil er echt, echt op tegen. En de vraag is dan, wat doen ze daar in Lunteren? De occupiers willen het geografische middelpunt van Nederland symbolisch bezetten. Ja, en na veel moeite lukt dat uiteindelijk. Maar wat blijkt dan? Maar ze blijven er niet staan. Uh, het tentje wel, denk ik. Uh, maar wij niet. Wij gaan lekker terug naar ons eigen Occupy-kamp. Dan blijft er hier een tentje staan met niemand erin. Ja, <laughs> precies. Ja. ja, gelukkig kunnen ze er zelf om lachen. En hoe anders kunnen we dit onderdeel afsluiten dan met Beer Boeloe? Beer Boeloe. Vorige week hoorden we hoe er beer Boeloe, de beer van uh, Omroep Friesland, de beer van Schiemornik Oog, een broek aantrok. Wat zou je deze keer beleven? Hoi jongens en famkes, ik ga even bij beer Boeloe hoor, want wat hij er net weet, weet ik lekker wel. En, en dat is dat het jood feest is die gekke beer. Dat is een beer. hier van. Ik de beer. Ja. Dat was het. Het nieuws dat niet in het nieuws was. Met dank aan onze collega's van Omroep Friesland. Ja, en Omroep Gelderland en RTV Oost. Dan is dat administratief ook weer geregeld. In de studio zit nog altijd de band Pangea. Ik zei het zo net als we spelen hun tweede nummer. Cubicles. Stuck inside my cubicle, and it feels like the walls are coming onto me. But I'm looking for a place to rest my head just so I can come down from this stress I've had. But I said, baby, don't you want it? I've got just enough. It's almost bitter. I don't wanna do it, but I care. I like the taste. It makes me feel good every time that I'm going far. I got something that makes me feel good every time that I'm going. I go far. ZANG EN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 that I En Gia en Cubicle hoort u op Radio 1. Um, die uh, ons uh, de komende uh, uur, het komende uur nog, zullen gaan bijblijven. En, uh, en meer muziek voor ons zullen gaan spelen. Uh, ja, we, de, goh, dit is een beetje lullig, we hadden het niet afgesproken. We hebben een beetje tijd tekort, dus kom er even bij. En dan kunnen we nog wat praten over jullie muziek. Dan tijd we die... over. Ja, we hebben tijd over eigenlijk. Ja. Ja, nee, normaal gesproken zouden we een reportage uitzenden hier. maar dat, is... dat gaat even niet meer passen, maar dat maakt niks uit. Want... Yes. Dan kunnen we over muziek praten. En dat is ook mooi, toch? Ja, dat is altijd mooi. Muziek is prachtig. Ja. Toen wij er zo net naar het luisteren waren... toen kregen we toch wel een beetje uh, uh, Incubus, Pearl Jam-achtige vibes van jullie. Zitten we dan in de buurt? Dat, dat, dat komt wel aardig in de buurt, ja. Het is in ieder geval een compliment. Ja. <laughs> nou, kijk, dat is al een goed begin. Zijn dat inspiratiebronnen voor jullie? Ja, Incubus, uh, voor mij denk ik, uh, ik... Ik word wel eens ook vergeleken met uh, de zanger af en toe. Nou, dat is natuurlijk heel arrogant om over jezelf te zeggen natuurlijk. Ik zal het maar... zeggen, jij wordt vaak met de zanger van Incubus... en ook die van Pearl Jam trouwens vergeleken. Ja, nou, dat vind ik vind ik dat Pearl Jam uh, Eddie verder dan al iets zwaardere stem heeft. Maar uh, uh, ja, nou, Pearl Jam is inderdaad wel een grote inspiratie. Radiohead ook. Ja. Uh, Muse, uh, toch uh, iets het, het hardere materiaal. Want vroeger speelden we iets hardere rockmuziek. Ehm... Mm um, ja, goed. Dat zijn een beetje de bronnen. Dat ja, zijn de ja. algemene invloeden. Uiteraard hebben wij allemaal onze eigen persoonlijke invloeden... die ook ons eigen stijl, wat wij spelen, beïnvloedt. Maar... Weet je, de intellectuele progressieve rock uit de jaren negentig... Uh... Ja, <laughs> nee, ja heel slimme rockmuziek. Ja, nee, het zit wat in. Um, ja, want um, um, we hebben jullie net ook gevraagd... Uh, welke muziek jullie dan graag zouden horen en zo. Dan komen ik inderdaad dingen als radiohead naar boven. Um, ja, uh, je zei net, we spelen normaal iets harder, iets meer, uh, meer gitaar. Hier hebben we natuurlijk niet alle rock. Uh, het is geen Rock Arena, uh, nee, zit. Nee, nee, het is geen Nuremberg Ring. Nee. Um, uh, klinkt jullie album heel anders dan dit? Uh, nou. Nou, ik, ik zou niet echt zeggen dat het heel anders klinkt. Ja, er zit natuurlijk wel veel meer... Ja, alles wat je in de studio opneemt heeft gewoon veel meer lagen. En dan kan je gewoon uh, echt een soort van de epische uh, conclusie... Sway heeft echt een heel grote uh, conclusie aan het einde. Ja. En daar dan heb je dus... Uh, Remco speelt dan op zijn als, uh, keyboard. Als keyboard spelen die, die heeft nou daar een hele piano. Ja, die heeft daar een <lacht> akoestische piano. Maar normaal gebruikt hij dan ook echt een heel uh, orkest als het ware... om dat ah, ja. een beetje aan te dikken aan het einde. Dus dat, dat, ja, dat hoor je dan maar akoestisch niet. Nee, en, de, en een, een echte drummer. Echt drumstel. Een drumstijl, ja. En uh, ja, dan spelen we ook nog met, uh, met twee elektrische gitaren... en met uh, Distortion. Dus dat, uh, dat gaat dan allemaal een nou. stukje harder. Laten we jullie kwaliteiten van niet, vooral niet tekort doen. Volgend uur nog twee nummers. Ook weer lekker rustig. Het past natuurlijk wel bij de nacht. Ja, lekker sfeertje zo. Kijk, nou jullie blijven dus nog het komend uur hier... bij ons in de studio zitten. En uh, we gaan ook nog bellen met Kim Holland... de sekskoningin van Nederland. Want in L.A. willen ze namelijk dat uh, pornoactrices... En acteurs, vooral acteurs een condoom gaan dragen. En hoe zit dat eigenlijk in Nederland? We vragen het aan er. En Chris Leids heeft de Dakar gereden de afgelopen twee weken. En we hebben hem gevolgd en we blikken nog één keer terug. Ja, en natuurlijk heeft u dan ook de reportage te goed, die net gesneuveld is: de reportage van onze 16-jarige sterverslaggever. Rens Gooseling, die zich voegt onder wat politieke grootheden. zoals Emile Roemer, Job Cohen en zo. Uh, dat alles en meer natuurlijk straks na het nieuws van 3 uh, uur hier op Radio 1. Nog steeds wakker. BNL, nieuws in de nacht.